Het wordt strafbaar om filmpjes en foto's van criminelen op internet te zetten. Wie toch materiaal online zet, kan een boete krijgen van 25.000 euro. Dat zegt voorzitter Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Wordt volgens hem gewerkt aan een wet waardoor het CPB de boetes kan opleggen. Tot nu toe kan de toezichthouder alleen dreigen met dwangsommen. Vooral kleine zelfstandigen zetten steeds vaker foto's en video's... van winkeldieven en alvervallers op internet...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 Dit was het NOS ooit Dit is van de ANWB. Er staan files op taal 2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoop het Oude en Vianen, 3 kilometer. Op taal 15 vanuit Gorcum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht, 7 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook En op de N14 vanuit Leidsendam naar Den Haag, bij Voorburg, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ze zeggen altijd, een goed begin is het halve werk. Nou, we hopen ook met deze plaat bereikt hebben. Je hoorde de Three Degrees en de Heaven I Need. ZFM FM. Voor Zandvoort en de regio. En zo, even na twee uur. Goedemiddag, Albert Jan. En hallo, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, op. Ja, we zijn er. Hey, ja, lekker. En het zonnetje schijnt weer, hè? Drie, dus, we, drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Maar ja, op, op het strand staat zo'n harde wind. Dus ik denk dat Lex vandaag gewoon langskomt om het weer... Uh, maar zat die, vorige week zat hij er wel heel goed naast, hè. Ja, nou, ja. Nou, nou, naast. Ja, het is een beetje moeilijk, hè. Want uh, aan de kust was het enorm mooi, gewoon. Hè? Ja. Hier direct aan zee. Ja. Maar ging je naar Haarlem of Amsterdam, dan was het alweer een stuk minder. Dus ik ben benieuwd. Een beetje moeilijk weertje. De weersverwachting was moeilijk te verwachten, ja, om te zeggen. Ja. Goed, luisteraars, wat kunt u van ons deze komende drie uur verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En om half drie het enige echte weerbericht van Zandvoort door Lex van der Hoorn. Rond de klok van de kwart voor vijf de, het gedicht van de week. Ook wij staan uh, nog even kort stil bij het overlijden van uh, oud Zandvoort, John Krajkamp Senior. Verder is natuurlijk de kermis begonnen in, uh, in Zandvoort. Uh, op sportgebied uh, en is, staat er ook een heleboel te gebeuren of is er al veel dingen te gebeuren. Er is momenteel van de Formule 1 de kwalificatie van de Formule 1 in Duitsland en dat vindt plaats op de Nurenboeitje ring. Vandaag natuurlijk de alles, on, uh, alles onthullende ja, tijdrit. Uh, wie wordt de uh, toerwinnaar? Andy Slek, Frank Slek of Carl Del Evans. Vandaag een tijdrit over 42 kilometer. En het blijft spannend hè. En het blijft spannend. Want tussen nummer 1 en nummer 3 zit een kleine minuut. En Carl Evans is nogal een, een goede tijdrijder. Dus er kan nog van alles gebeuren in de loop van deze middag. Dus luisteraars, genoeg reden om te blijven luisteren. Veel muziek en uh, informatie. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. En het weerbericht om half drie is enorm belangrijk. Want we hebben vandaag Tropicana Festival. Ja. Dat zal toch niet weer in de regen vallen. Hè? Net als midzomernacht. Festival. Ik doe geen vo voorspelling. Nee, we laten het over aan Lex van Ooren. Straks om half drie. Lex, je bent van harte welkom in de studio. We zien je zo. So. Oh yeah. My pain. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Just today is Zo'n luie dag, zo'n lazy day, heerlijk. En het is meestal zondag uh, Albert Jan, toch? Ja, mensen gewoon allemaal uh, genieten van de rust, wat later het bed uitkomen en dergelijke. En dan gewoon genieten van een vrije zondag. Nou, dat kunnen we morgen ook weer gaan doen. Maar of het weer uh, helemaal goed blijft, nou, dat horen we straks om half drie van Lex van de Hoorn. Je hoort overigens uh, de single van uh, Bruno Mars. En de lazy day inderdaad, of zon. Goed, ja, nou ja, ook, ook wij willen even stilstaan bij het overlijden van uh, oud zandvoortse John Krijkamp. Want familieleden en naaste uh, vrienden nemen vandaag definitief afscheid van John Krijkamp senior. In besloten kring zal de crematie plaatsvinden van de acteur en komiek die afgelopen zondag op 36-jarige leeftijd overleed. De tijd en de locatie van de uitvaart zijn niet bekendgemaakt omdat de familie in alle rust afscheid wil nemen. Maar daarentegen was er gistermiddag... ...konden fans, vrienden en collega's afscheid nemen van John Krijkamp In het Dullamart Theater in Amsterdam kwamen ruim duizenden belangstellenden... ...de laatste eer bewijzen aan de acteur. Nou, ik heb het even op televisie gezien. het was een indrukwekkende dienst. Tijdens deze herdenkingsdienst voor genodigden prezen vrienden uit de televisie- en theaterwereld Krijkamp. Zijn zoon Johnny Krijkamp hield een toespraak. Zijn dochter Sanne Krijkamp had een filmpje gemaakt en Karin Bloemen bracht een prachtige muzikale homage. Nou en als je dan in het archief gaat kijken dan kom je natuurlijk talloze sketches tegen van Rijk de Gooien samen met John Krijkamp. En een van die scènes was dat ze elkaar bijna elke dag in de kroeg tegenkwamen en dat ze even gingen bijpraten zoals het heet. Luistert u naar Rijk de Gooien? en John Krijkamp. man is Ja, drinken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 van de vrouw, ah, last van de vrouw, ja, dat last van mijn vrouw. Nee, ze wordt zeurderig, ze wordt erg zeurderig. Ze zegt, je bent... Eh... Lastig? Nee. Nee. Niet nee. nee. Je bent niet lekker, zegt ze. Ah. Ja. ja. Ze zegt, je moet eens naar de dokter, maar dan ben ik bij de dokter geweest. Maar er is niks in de hand. Helemaal niks in de hand. Ik mijn broek laten zakken. Oh ja? Ja, en, en toen keek hij naar mijn. Ga door, ga door. Maar ik was net, er was niks aan de hand. Mm -hmm. ik, uh, uh, hij zegt, in tegendeel, je bent heel... Ge nee. Oh, gespannen. Uh, nee. nee, Nee. Krompen? Nee, gezond. Ah, gezond? Je, je bent heel gezond voor een, uh, voor een man van... Negentig. Uh, uh, mijn leeftijd. Ach, ja, ja, ja. Ja, de, ik, ik, ik was er toen wel blij dat ik dat hoorde. Ja, je, ja, ja, ja. Ik uh, ja. ben altijd blij als het in orde is. Hm. Want ik ging er naartoe met. Uh... Met de bus? Nee, met uh, weinig, weinig verwachtingen. Nou, ah, weinig verwachtingen. Ja, ben jij er nog Je komt er toch ook? Ben jij er nog eens geweest? Ik ben er op... tijd de... niet meer geweest. Nou, het is veranderd hoor. Nou oh, ja. ja. Ja, tegenwoordig heeft hij zo'n mooie uh, grote. Uh, broodros. Uh, uh, nee. <laughs> hoort aan. Nee, de uh, uh, receptionist. Ja. Mooi, mooi. Oh, mooi, nou. Die heeft het allemaal. Uh, Van boven? Nee. <laughs> Van onder? Uh, nee. Uh, heeft het overal? Nee. Het uh, wordt voor elkaar. Ja, mooi voor elkaar. Ja hoor, ze heeft het heel mooi voor elkaar. Ja, ja, ja, ja. Het was toch altijd vroeger zo'n bende? Nou, ja. Ja, je moest er altijd wachten, maar nou niet meer hoor. Ik stond werkelijk, stond die hem. Nee, dat klopt, kijk. Eh, paf, hij je stond paf? Ja, ik stond werkelijk paf, voren. Ja, want hij heeft het ook helemaal, eh, gelijk geschakeld. Het zijn allemaal kleedhokkies. Dus de mannen moeten naar die kant, die moeten naar Overhemd trekken, En de vrouwen die trekken hun jurk uit. En die ja. gaan dan uh, in de... In, in die uh, de wonenjurk? Nee. Met iets? Nee, uh, In de rij. Ah, in de rij. Ja, die gaan in de rij, ja. Weet je wie er uh, ook nog in die rij die vrouwen stond? Nee. Die kleine, die uh, Julia... Ja? Julia, ja, jullie. Uh, de moeder en twee van die grote tanden. Nee, tuinraam. Nee, nee uh, van die G Duitse herders. Ah, herders. Ja, als ze geweest zijn. Ja. Ja, als ze zich vervelen, dan scheuren ze altijd een stuk uit de been. Uh, nee, een uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit. de... Uit de. uit ah, de. uit de zitbank. Ja, uit de zitbank. Ja, ja hoor. Ja. ja. Julia, Julia, wat deed die dat dan? Nou, Julia, dat die, ja, die was in een slot gereden met de broer. met de vrouw. Verloofde met die lange dunne jongen, die magere bleke, eh, die deze ja. En daar was ze mee in de sloot terechtgekomen. En nou was ze... E, e, Zwanger? Nee. Zwaar e, Nee. Ze is... Ziettewet. Ze was in de ziektewet. Ja, dat doet ze nou. In de ziektewet. Ja, niet op de ziektewet. Voor hetzelfde geld had je... Wat uh, uh, was je nou? Had je een... Een vark? Een In, een... En vark? En, in, in, in die landen. In, nee, in Klappelon. Nee, een infectie. Ah, je hebt een infectie als ze daar gaan. Ja, ja. Nou, <laughs> we hebben weer even lekker bijgepraat. Ja, ja. De volgende keer neem je mij, hè. Ja, ja. Dat is goed. Ja, we weer naar de vrouw. Ja hoor, ik denk dat ik moeder even... De vrouw is gaan verrassen met de... oh, Wat je hè? Stel Snel kopen. Nee. Goeie beurt. Ja. <laughs> dat is een goed idee. Dan kijk ik maar eens toe. Yesterday...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 such an easy Van Zandvoort, voor ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl Zoute Zee slaakt een diepe zilte zee het vlakke land trilt stil de warme lucht. Niemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier, nauwelijks nog de lucht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. De kust Waar de mensen onbelust Zin in bos of te krijgen En van eten slechts nog zwijgen Als ze zat zijn en volmaakt, Dan weer rustig slapen gaan. Zijn ze kust, waarin onbewust in het huis is aangesproken. Waar de ketting is gebroken, en alle geven zijn verpakt. Maar er is niets aan dan.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 Kust, waar de zomer onbewust met een opgang wordt genoten, en waar wild het verdrootte iedereen zijn gang kan gaan, tot men is en voldaan.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 Als eerste hoor je de heer even bijpraten in de kroeg. Jawel, Johnny Krijkamp senior en Rijk de Gooier. Uiteraard naar leden van het uh, overleden van uh, Johnny Krijkamp senior, die vandaag gecremeerd wordt. Daarachteraan het uh, bluf en hier aan de kust. Ja, en daar zijn we weer. We, we zijn, weer, zijn nu weer aan de kust. En uh, nou, we toch over bekende Nederlanders hebben. De Walk of Fame is weer terug. Ja, ik zag hem. Geweldig. Ja. De route langs uh, 22 straattableaus door het centrum van Zandvoort. met afbeeldingen van markante en beroemde Zandvoorters. waaronder uh, uh, natuurlijk ook John Krijkamp senior. is weer in ere hersteld. De afbeeldingen van de eerste serie waren al na een aantal weken versleten. waarna besloten werd ze opnieuw te maken. Het procedé heeft circa een half jaar geduurd. maar de tegels zien er weer als nieuw uit. Volgens de leverancier zijn deze nieuwe stenen voorzien van een slijtvaste coating. Laten we hopen dat het deze keer inderdaad mooi blijft want het is echt een bezienswaardigheid om langs al deze beroemdheden te lopen die iets met Zandvoorts hebben en of hadden. Nou wij zijn er trots op de walk of fame hier in Zandvoorts. Maar waar we ook trots op zijn is het weerbericht met Lex van de Horen. Zo zou dadelijk horen om half drie, nee even, ja even half drie. Om ja. te eerst nog één plaatje te draaien. Hier is Dian. Ciao, EN zo, op deze in discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono lei già non capiva niente. Ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. il mio confronto era statico e imbrato.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 Nella tana l'ho portata, l ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, il mio whisky si è aggrappato, e 5 litri si scolate, mi sembrava bella andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata l'ho chiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah!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 Er is wel zomers genoeg bij CFM Zomer Radio. hoort Pino de Ancelo en Mark well ID. Maar hoe gaat het weer daadwerkelijk worden? Then, We horen het van Lex van Oren, want hij zit weer in de studio. Strandweer is het niet echt, Hey Lex, goedemiddag. Goedemiddag, Lex. Nou ja, je kan wel lekker wandelen natuurlijk. Dan kan je lekker doorwaaien. Of uitwaaien. Lekker doorblazen? Ja, maar dan moet je wel zorgen dat je... Na drie uur uh, even naar binnen gaat, want dan krijgen we weer een buitje. Oké, okay, oké. Okay. Van de rond hebben we er ook eentje gehad. En dan uh, rond vieren, volgens de berekeningen van de buienradar, rond vier uur komt er ook weer een buitje. En dan gaat het uh, rond zes gaat het uh, echt serieus regenen. Nee, hè? Ja. Tropicana festival vanavond lex. Ja. Kunnen we er nog wat aan veranderen of niet? Ja. Ja? ja ik kan ook heel wat anders gaan zitten vertellen hier. Ja, ja oké. Okay. <laughs> dan komen de mensen in zomerse kleding en dan ja, wordt het helemaal precies. niks huis. Nee, dan vergeten ze een paraplu mee te nemen en, en, en dat, dat soort dingen. Dan krijg ik weer in de school. Ja, dat moeten we niet hebben. Dat, dat moet we moeten we niet hebben. hebben. Dus hou er rekening mee dat het vanavond knap gaat regenen. En er staat een uh, windkracht 6 op het strand op dit moment. Ja. En in het dorp is het uh, nou ja, lagere wind, 4-5. En de temperatuur is op dit moment 15 graden en er komt ook niets meer bij. Dat blijft onvermoedigd. Ja. Ik wilde eigenlijk thuis blijven. Van jongens, ik sla een keer over. Maar ja, uh, hier word je niet populair door... Uh, nee, maar het is wel karakter. Dat is wel karakter, is wel karakter je, dat je toch uh, naar de studio bent gekomen. Ja, ik maak me toch niet populair. Want morgen is nog weer. Nee, hè? Ja. Lex. <lacht> op, ik dacht Lex. dat je mijn vriend was. Maar, uh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Het is, uh, morgen is het uh, zwaar bewolkt en uh, aanhoudende regen. En uh, volgens de, berekeningen, de computerberekeningen gaat er ongeveer 50 mm vallen in, uh, van avond en morgen tot de avond. En dat is uh, 50 liter op een vierkante meter. Dus vijf volle emmers uh, in een bakkie van een vierkante meter. Dus heb je ongeveer een idee wat er kan gaan vallen. En de wind die is morgen eerst krachtig, 6. En die gaat in de loop van de dag gaat die afnemen tot uh, vrij krachtig. En dat is 5 tot 4. En de maximumtemperatuur, ja, houdt ook weer niet over, 15 graden ja Ver beneden uh, uh, de, de normale temperatuur die het zou moeten zijn. Ja, want die is op dit moment, in deze tijd van het jaar, is die dan rond de 22 graden. Nou, dat is een tijd dus, geleden. Ja, dat is een tijdje terug. Ik begin ook weer aardig wit te worden al. Ja, door, ja, ja u, het, het, het, moet, het moet of weer op vakantie gaan. Maar... Ja, ja, ja. Nou, en dan uh, maandag. Nou, dan is het. Uh, volgens de laatste berekening is het maandag droog. Er dus zou een klein spatje kunnen vallen, maar ik hou het gewoon op droog. Het is wel het meest bewolkt. En later op de dag, maandag, dan gaat het opklaren. En de wind, die is afgenomen tot matig uit het noordwesten. En de maximumtemperatuur die zit dan een graadje hoger op, de 16 graden. Kijk, we gaan de goede o, kant op. Geluiden, we gaan de goede kant op. We gaan de goede kant op. Want dinsdag. Oh? Dan hebben we periode met zon- en wolkenvelden. Ja, dit is niet de hele dag zonnig, maar... <laughs> ja. Niet overdrijven. Je gaat er zelf ook onder lijden, ja. geloof ik. Uh, maar, maar er staat weinig wind. Dus het is een, een rustige dag, maar, uh, dinsdag. En de maximumtemperatuur schrikt niet 18 graden. Ja, Zo. Ja. En dan heb ik ook nog even naar woensdag gekeken. Ja, je weet, ik ben een strandliefhebber. Hè? Ja, ja, ja, het wordt, ja, ook, ja, het ja. wordt ook wel tijd dat je ja, naar strand gaat. Ja, nou, ik verwacht dat ik woensdag, woensdag op strand zit. Dus ah. je weet waar je me kan vinden. Hartstikke goed. Ja, dus kort samengevat. Uh, na het weekend, dan is het eerst nog uh, licht wisselvallig Met een stijging van de temperatuur. En rond het midden van de week, dan uh, krijgen we meer zon te zien. En hoe het verder gaat. Ja. Dan dat dat is, nee. Je doet aan verwachtingen en niet aan voorspellingen. Holy god knows. Dat hoge drukgebiedje komt dichterbij, of niet? Nou, ik zal je vertellen. Uh, we zitten nu op een luchtdruk van uh, 1009. En die zakt uh, vannacht nog naar 1002. En uh, aan het eind van de week gaat die, uh, uh, zit hij rond de 1025. Dus het wordt wel zomers. Maar of het echt uh, zonnig gaat worden. Dat moeten we even afwachten. Nou, mag ik nog even terugkomen op afgelopen maandag? Want jouw verwachting was wel juist voor die maandag en de dinsdag dat het wisselvallig zou zijn. Ik heb het bij. Me. Maar als je nou nagaat dat ik maandag op uh, een golf was op de Kenemer, ja. dat ik toen het gevoel kreeg dat al die regen die ik over die drie dagen, twee drie dagen had verwacht, die, die vielen allemaal op maandag, dus ik kwam binnen als een verzopen kat. Ja. Dus ik had uh, wisselvallig verwachting, al regen, een beetje zon, een beetje ik, ik regen, had, een beetje zon. Ik, ik had verteld wisselvallig met eerst buien en, ja. la, en later. Klaar, maar ook opklaringen die kwamen niet, nee, niet op maandag, nee, maar later op dinsdagmiddag wel dinsdagmiddag. Wel ja, ja. klopt dat? had je wel goed, maar ja. dat dat allemaal op maandag moest vallen terwijl ik een dagje buiten ga spelen. Vandaar dat je de pist, daar ik dan ja, nou. hey, ik was verzopen. Ja, maar dat had je kunnen weten. Albert. Toch? <lacht> klopt als ik goed naar jou had geluisterd, had ik het kunnen weten. Dat had je kunnen weten, kan anders gewoon even kijken op www.meteo pagina.nl. Albert Jan. Ja. ja, met jouw pagina.nl in de gaten houden en dan uh, ja, dan kun je, je voorbereiden, Of, uh, of uh, even een Twitter-account aanmaken. Twitter-accountje, met, met, met jouw pagina en dan word je dagelijks op de hoogte gehouden. Of gewoon even kijken op uh, CFM Text TV kanaal 45. Weliswaar even zonder geluid, maar dan wordt daar gewerkt. Ja, we, we hebben de lekkage gehad, hè? Ja. Dankzij al die regen. De kelder stond onder, dus... Ja. Bij, ja. Mij, bij mij ook. Bij jou ook? Ja. Ja. ja. ja Helaas even geen geluid, maar wel geluid op de gewone radio, hoor. En op kabel 104.5, daar vind je CFM. Dankjewel, Lex, en graag tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week, tot volgende week Lex. En straks gaan we allemaal naar Tropicana toe, maar hou er rekening mee. Het gaat regenen en behoorlijk ook. Dus hou daar rekening mee. zie Jermaine Jackson en Pia Sedora.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 voort is 7 dagen per week 24 uur per dag bij En dus daar hoef je geen zorgen over te maken Don't take away the music Dat doen wij zeker niet En uh, Tavares had er een uh, groot hit bij trouwens In de jaren 70 wie wat berichtgeving met collega Albert Jan. Ja, en uh, dat met name voor onze jazzliefhebbers, want de jazzagenda 2011-2012 is bekendgemaakt. En de agenda voor het nieuwe seizoen van Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht is bekend. Organisator Erik Timmermans is best een beetje trots op de vele gevestigde namen die op de programmering staan. Het is hem opnieuw gelukt om, om gevestigde namen te combineren met aanstormend jeugd, talent en van, van de vaderlandse jazz scene. De basis voor deze concerten is, zoals ze doen gebruikelijk, het trio Johan Clement. Zo begint de serie op 4 september met niemand minder dan de Nederlandse Lady of Jazz Rita Reis, die in oktober gevolgd wordt door de beroemde Scott Hamilton. Het kerstconcert van Jazz in Zandvoort is, het con is een concert van Willem Helbreker en Frits Landersbergen en hun bekende sax vibes, saxofoon vibes. Ja ja, het is maar hoe het uitspreekt. Indien u verzekerd wil zijn van een toegangskaart voor een bepaald concert, is het verstandig te reserveren. Dat kan via www.jazz in Zandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Ook daar staat het volledige programma namelijk in. Ook kunt u telefonisch reserveren en via de e-mail info, apenstaatje jazzinzandvoort.nl De prijzen blijven ongewijzigd dus 15 euro per toegangskaart en 80 euro voor een paspartout. Dus ik zou zeggen, geef u gauw op 4 september, Lady of Jazz Rita Reis. En ook voor Jazz is de jeugd van tegenwoordig heel erg belangrijk. Hier is Cat Spanish. Pero también se fabrica con un infinito de pequeñas empresas familiares en varias partes del país Hay una variedad de prestaciones del país rojo Llamado así, vuelvo la mosca en el sumiso". ya. Hola supermercado, de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish Hola supermercado, de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on Get Spanish on the... Hola, ¿no? Bring, preng hola, si, hola, di, di, ye Het is Spanial, hey Ik bestang, man, het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo Bitch, nigga, yo no quiero Hanga met message, kero. Hier, ne me Spaanse troek, ne me Spaanse troek Dónde está mi dinero Benos noches en tot ziens Vet nu nunca, nooit vriends Los geselejitos, dónde stagenitos Oh Costa del de Sol, Los no donde oh. Costa del de Sos Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spread Get Spanish, get Spanish Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spread From Jeff, get Spanish, get Spanish on Claro que sí, claro que no Los jóvenes Más chulos del pueblo Spanse wordt sowieso, voor die hoofd joliet zo. Bocadillo con Manchejo, dat is fabelgejo. El Anus del Diablo, dat is, is de costa, eso. The costa de zo. El Anus eso. del Diablo, dat is de costa de eso Yo quiero esnifar yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Oh. Dus Los gezelligitos, dones ta Costa del sos, los alegitos donde stajanitos Costa Delsos Hola supermercado de la bancos Store aquí let's get spent get's fancy show get's fancy show hola supermercado de la bancos Store aquí let's get spent get's fancy show get's fancy show hola supermercado de la bancos Store aquí let's get spent get's fancy show get's fancy show hola supermercado de la Banco Store let's get spent get's get get supermercado de la Banco Store aquí let's get spent get's fancy show <hleos> It's been Yes, this is hard to grab, from the sure that to all these stages around town. Let me the music. Let's go crazy. Do a song. Oh my. God. Het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 4540. 45.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 Ja ik wil toch even kwijt over jan even zo'n cd zo'n dubbel cd voor je liggen Echt helemaal legaal en mega legaal Ook betaald ook nog Ook nog betaald Ja er staat op toontje lager en ik heb stiekem met je gedanst Zet je hem op? Ik dan deze Toontje lager klopte, maar het was uh, geen stiekem met je gedanst Wel uh, de andere grote hit van ze Je hoorde net als in de film Ik wil het en, ja, en terwijl het weekend natuurlijk in het teken staat van het Tropicana Festival, waar we straks natuurlijk uitgebreid op terugkomen, eh, zijn er ook tweemaal activiteiten in de muziekpaviljoen. En wel vanmiddag tot vier uur is er een extra optreden van Mark Gianniello in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Deze Amerikaanse tenor en stemwonder is een mix van personages tussen Elvis en Pavarotti. En eh, we hoeven zondag het dorp ook niet uit, want de salsa-band Rocky, de Rocky Show, speelt zondag swingende merengue en wervelende salsa, sfeervolle bachata en bekende exotische nummers. Tijdens het optreden is er een workshop om je kennis te laten maken met de basispasses van de merenga of salsa. Dus passie, energie, vrolijk ritme en ook plezier. Ook zal een zeer enthousiaste groep dansers Grandstaat voor een wervelende en interactieve limbo show. Morgenmiddag van 1 tot half 5 in het muziekpaviljoen. Dus wel vanmiddag als morgen live muziek vanuit het muziekpaviljoen. Oké, okay, dit was hem alweer. Het uh, eerste uur van de uh, over het op zaterdag. Zo duidelijk zijn we er nog twee uur lang. Uiteraard heel veel informatie, lekkere muziek en ook wat salsa klanken. Heb je die bij je? Of niet? Ja, ja, ja, ja. Maak je maar geen zorgen. Oké, okay, nou dat komt eraan. Natuurlijk gaan we ons voorbereiden op het Tropicana Festival. Weer gaat niet helemaal mee zitten, maar de sfeer zal er niet minder op zijn. Vanavond vanaf 8 uur in het centrum van Salfords. Laatste plaats voor het nieuws en weer van 3 uur gaan we voor je draaien. Hier is de single van de Dexys Midnight Runners. We gaan weer terug naar de jaren 80. Doe het er samen met Come on Aileen. Graag tot zo.